Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nieuwegein is een meisje van 11 doodgestoken. Het gebeurde vanmiddag midden in een woonwijk. De politie heeft een man van 29 opgepakt in een tuin. Over de toedracht is verder nog niks bekend. Het is ook niet duidelijk of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. Er waren verschillende hulpdiensten en een traumahelikopter opgeroepen. Maar die hebben het meisje niet kunnen redden.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 Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker acht mensen omgekomen. Tientallen mensen raakten gewond. De aanvallen waren op verschillende plekken. In Poltava, in het oosten van het land, werd een woonblok van vijf verdiepingen geraakt door een raket. In die stad werden ook andere woongebouwen een kinderdagverblijf en de energievoorziening getroffen. In Sumi, in het noordoosten, kwamen drie agenten om het leven, die op straat patrouilleerden. Rusland zegt gisteren en vannacht ook 108 Oekraïense drones uit de lucht te hebben geschoten. Voor de derde keer op rij is Fem van Empel wereldkampioen veldrijden geworden. In het Franse Liévin wisten na een felle strijd af te rekenen met landgenoot Lucinda Brandt. Puk Pietersen kwam ruim een minuut na de winnares als derde over de streep... en maakte het Nederlandse podium compleet. Het weer, vanavond en vannacht is het helder. In het hele land gaat het licht vriezen. In het noorden kan wat mist of nevel ontstaan. Morgen opnieuw veel zon en dan een graad of vier. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Het duurde niet lang, een legende ontstond Want wilde verhalen die gingen in het rond En iedereen die kwam, negen geen uitzondering daar Op zoek naar vertieren en ze vonden Verkocht fles na fles Zijn uitvinding bleek een geweldig succes Zijn naam onbekend, toch staat het buiten de vraag Dat we hem eren tot op de dag van vandaag Het café, het café, echt niks mooier dan dat Wie kan er nou zeggen, ik heb het nu wel gehad Het café, het café, café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 Zo, dat was je dan Tom Kranen en Het Café. Welkom in de tweede uur van Entertainer for You. Mijn naam is Fred Heij. Goedenavond, zit je te eten. Eet smakelijk. Wij gaan lekker verder met Marloes Oosting. En zij zingt over geluk. Dus blijven lekker bij. Straks de rij van Fred Heij. Ik hoor steeds jouw stem die mij zeggen wil. Maken. Het zijn jouw woorden, zo vol van gevoel. Ben ik alleen? Ik gekomen! Ja, ja, gevleid, gevleid. Hé, hey, en uh, dat was Loes Oosting en uh, ze had het over geluk. En uh, ja, ik heb even eventjes gespit in de oude doos en uh, daar kwam ik uh, toch wel een uh, leuke singles tegen, waaronder deze: Mix Emotions en uh, You Want Love, Maria, Maria. Smile. Ja, wat heb ik gezegd? Nou, niet te veel toch? Mixed emotions en uh, you want love, Maria. Maria, hey, wij gaan terug naar Jeffrey de Lake. En uh, ja, ze gaat helemaal los, hier al. zo sterker dan ik. Niets houdt haar tegen En nu krijg ik haar nooit meer terug Het spijt mijn ogen, wow. en ik dans met haar, wow. alsof niets is gebeurd. Het spijt me. Ja, ah, ze gaat los. Helemaal los. En uh, nou ja, je zegt. Ja, ja, ja, ja, Dat was dan Jeffrey Leek. En dat allemaal hier bij CFM Entertainment. Voor je tot de klokjes van 7 uur op de DB Plus 9 En natuurlijk uh, op de kabel gezond, en kanaal 40 van Zigo. En uh, voor meer informatie, gewoon even lekker naar de site gaan. En uh, ja, we gaan. Uh, ja, een nummer draaien van Ari Robos. Ari Robos was hier natuurlijk een aantal weken geleden in de studio. En hij had het over zijn nieuwe single, je blijft een deel van mij. Ik zou kunnen bedenken dat ik de woorden zeg die ik nu tot spreek. Ik weet het wel, alleen moet ik toch verder. Maar het geluk, dat liet me even in de steen. Maanden, jaren Herpak mezelf en maak een nieuwe start Ze zeggen dat het tijd Alles glijt Want de liefde blijft voor altijd in je hart Al greep het leven me bij die keer Was alles zo ineens voorbij Maak ik mezelf niet wijs en blijf drieën yeah. Je blijft een deel van mij, Arie Rabos. Een enkele weken geleden natuurlijk hier in de studio aanwezig geweest. Dit was zijn laatste nieuwe uitgebrachte single. En aan de telefoon hebben wij Daniel Waters. Daniel, een hele goede avond. Ja, avond. ja, het is alweer avond. Ja, het gaat snel, hè? Ja, het weekend is zo weer voorbij, joh. Ja, voor het weten staan we weer te bunkeren. Absoluut. Hey, um, ja, jouw nieuwe single, Ik Laat Je Niet Alleen. Ja, klopt. Hoe is die ontstaan? Ja, dat is altijd even zoeken. Van uh, en wat, uh, wat gaan we nu weer doen? Ja. Ik heb nu een aantal gemaakt en uh, ja, het, het lijkt wel uh, dat het steeds moeilijker wordt naarmate uh, je meer muziek gaat maken. En toen uh, ben ik uh, naar de studio gegaan. En uh, toen ben ik samen met de tekstschrijver en, uh, en Sonic Solutions dus bij elkaar gaan zitten. Nou, toen hebben we gezegd: van, Nou, wat willen we? En uh, ja, toen heb ik die jongens daarvoor opdracht gegeven. En uh, toen heb ik zei, dit is, uh, dit is wel gemaakt. Ja, want uh, ik bedoel, uh, uh, ik laat je niet alleen. Ik denk, nou, dat is een leuke tekst voor uh, uh, Valentijn. Ja. Zou, zou dat uh, goed kunnen? Of, uh... ja, op, uh, ja, ik heb er zelf niet over nagedacht, maar absoluut, ja, dat is perfect. Ja, toch? Ik bedoel, ja, uh, we zitten er net twee weken voor, dus... Ja, dus ik uh, hopen dat, uh, dat hij dan weer een boost gaat krijgen. Ja, toch? Ja, Bedoel, <laughs> of, of had je al wat anders lekker uh, voor, voor Valentijn? Uh... Nee, dat niet. Dat, uh, de, de, de zomer die komt er ook weer aan. Dus ja. uh, nou ja, voor de zomer gaan we, weer, uh, gaan we weer de studio in... en kijken als we weer wat moois kunnen maken. Ja, uh, wordt het echt uh, de zomerplaat of uh, weet je het nog niet? Ja, het is wel, uh, wel de bedoeling. Lekker zomers, uh, meezingbaar en dat mensen... Uh, yeah, en niet gaan vergeven. Ja, gewoon een, een riedeltje dat, uh, dat gewoon lekker in je kop geprint blijft zitten. Absoluut. <laughs> Hé, hey, maar uh, je bent wel bezig nog? Of uh, tenminste, je bent al bezig met het nieuwe? Of? Nee, dit, uh, de planning staat ervoor. Ah, Oké. Okay. En uh, ja, eerst deze even afwachten, want die loopt heel mooi door. Die radiostations pakken hem goed op. Uh, Hitlijst uh, op Spotify ook van. Uh, de grote Nederlandse lijsten, Dus ja, ik mag misschien niet lagen. Ja, deze is nu een week of zeven oud, volgens mij. Toch? Ja, ja. Klopt. Dus, uh, nee, ja, uh, meestal uh, legt er nog wel wat op de plank. En, uh, zijn, er nog, uh, zijn er nog verrassingen die, uh, die je dit jaar uh, gaat uh, waarmaken? Of? Nou ja, maar ik, ik, ik heb wel dromen, ideeën... Um... Zoals een, een concert lijkt me nog wel. Maar dat, ik denk als dat, dat, dat, dat uh, volgend jaar gaat komen. En uh, ja, wie weet uh, krijg ik weer een ingeving. En dat ik denk van nou, dat kunnen we ook nog even doen. Ja, wat, uh, hoe lang zit je in dit vak nu? Ik zing nu even. kijk, zeven uh, jaartjes ongeveer. Zeven jaartjes. Dus uh, nou ja, dan zou je dus een, een mooie uh, release album kunnen maken over drie jaar uh, van tienjarig bestaan. Ja. Toch? Ja, wie weet. Ja, uh, <laughs> ik, ik geef maar een advies. <laughs> ja, dat is altijd goed. Ja, ehm hey, um, Ja, waar, waar kunnen mensen jou volgen? Facebook en Instagram ben ik vooral actief. Dan kunnen mensen ja, zien waar ik uh, in die optreed, wanneer er weer wat nieuws uitkomt. Ja, en uh, dan kunnen ze mij op de hoogte houden. Ja, TikTok, dat doe je niet? TikTok ook, maar daar ben ik niet zo'n uh, zo held in. Ja, eh, probeer het. Ja, dan gaan we, dat is... Dat kunnen we een keer gaan proberen, absoluut. Ja, je weet het nooit, hè. Ik zeg altijd... Eh, ja, aldoende leerd ben. Absoluut, dat is zeker waar. Hé, hey, en... Um, nou ja, in ieder geval social media's. Uh, deze is ook uh, met clip uh, te vinden op uh, YouTube. Heb je heb je eigen YouTube-kanaal of niet? Nee, dat doe ik onder mijn, uh, onder mijn label CD Hamster. Oké, okay, oké. Okay. En... Uh, Eigen site ook niet? Eigen, eigen website ook, dat is danilo-watthee.nl Oké, okay, en uh, hoe spreek je dat uit? Geen wat is, maar Wathey. Wathey, ja. Dus, dus, dus, dus ik spreek het eigenlijk altijd gewoon verkeerd uit? Ah, <laughs> ah, je mag het dat gewoon zeggen, hoor. <laughs> ik, ik ben het inmiddels gewend. Ah, oké. Okay. Nou, maar dat weet ik in ieder geval voor de volgende keer, hè? Ja, super. <laughs> Hey, uh, ja, er rest mij alleen nog de vraag van... Uh, wil jij hem aankondigen, dan ga ik hem draaien. Super, gaan we doen. Ja, jullie super bedankt dat jullie aandacht hebben besteed aan mijn liedje. Echt top. Graag gedaan. Dames en heren, mijn naam is Danilo Baté. En dit is mijn nieuwe single. Ik laat zie je niet alleen. Hé, hey, dankjewel. Super bedankt. Ja, ja, oké. Okay, goed weekend, hè. Zelfde. Hoi, hoi, hoi. De mooiste dat ben jij alleen. Moe je met me dans laatst, kan niemand zoals jij. Je bent een droom, ik weet ze staan voor je in de rij Ik heb een rondje kist in mijn nachtenzak We gaan raken op ons gemak Ja, wij tweeën zijn deze na samen hey, wat je met me doet, je hebt geen idee Maak me maar gek in elk café Al wat is kijkers die En ik laat je niet alleen een lekkere meeslepende plaat. ja, en uh, dat voor zo'n uh, heerlijk avondje. Hey, um, ik heb een, uh, een verzoekplaatje natuurlijk, en uh, dat uh, wordt aangevraagd door uh, Miranda uit Rotterdam. Die vraagt hem aan voor uh, DJ Fred en uh, zijn wederhelft. Dankjewel daarvoor. En uh, ja, ik heb er eentje genomen, en uh, dat is, uh, ja, Emma Heesters. En zij hebben het over El Universo. Als een orkaan. Als een orkaan. Hier is het Hitkracht 10. Hitkracht 10. Entertainment for you. You absence since hits me, now that you're gone. It's like you're staying in my mind and you won't get out. We used to talk all the time, now I can't get an answer And I admit that I was wrong, I'm done with lying No matter what I do, I always come back to you And I can do anything, everything, but never lose you I lost you by the side, I never meant to hurt you, let me make it right And underneath the stars in the sky tonight, I need you If you're not with me, the universe is wrong Everything is wrong, it doesn't come to me If you're not with me, you're on my head, what have you been Thinking about you, the best is gone And how we dance until the dawn If si you're not conmigo, ya nada tiene sentido. sense I'm tired, I'm tired, I'm be falling in and out of love lately. I didn't break you for this time, now I'm begging do whatever God is hearing me out or not. I'm betting it all on a single prayer. Don't care about nothing, nothing's fulfilling. This emptiness, Said as I'm feeling, baby. Just wanna have you here again. Si tu n'estas con mig, pero universo se equivocas.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 Ya nada tiene sentido Todo me han borrido Pierdo los cinco sentidos Conmigo Ya nada tiene sentido Me siento hoy soy no hoy perdido En este mundo out. Oh, your absence hits me Now that you're gone It's like you're staying in my mind And you won't get out Garantie. Tot in je hofers en tweeters. Wat? Entertainment, entertainment for you. Als kleine jongen op de lagere school, had ik een droom. Groot, droomde van liefde, een huis, een gezin, die ik dankbaar bemeer. Maar de weg naar geluk duurde lang, geen onderweg was ook ik veel vaak bang. De zon nog aan de hemel staat. Is dat een teken dat jij nog bestaat? In mijn hart daar zit jij. In dat gaat nooit meer voorbij. Bij verdriet of voel je veel pijn, ben ik jouw vriend die er altijd zal zijn. Samen vooruit het gelukte gevoel. Joy Worlders, joy Worlders. Hey, uh, leve dromen is dit. En, ehm, um, ja, we gaan nog een plaatje doen. Een Engelstaanig plaatje en dan gaan we lekker naar de, de driehoek rijden van Fred. Hey, Oh ja, ja. Oh. Als een orgaan. Zeker. Hier is het Hitkracht Team. Hitkracht Team. entertainment for you. Ja, ja, ja. Ik moet me vasthouden, houden, joh. Goedenavond en als je zit te eten, eet smakelijk!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 Prachtige single uh, Teddy Swims. En had ah, het over Bad Dreams. Dus, nou, we gaan... Uh, we gaan uh, naar de driehopperij op een rij van Fred Heij. Dus ik zou zeggen... Veel plezier. De drie op een rij van Fred Heij. De drie op een rij van Fred Heij. Fret hei! Sugar Oh honey honey You are my candy girl And you got me wanting you Honey Oh sugar sugar I just can't believe it's true oh, I sugar sure Lekkere klassiekers uit de jaren 60, 70. De drie op een rij van Fred Heij. En 80 natuurlijk. Hey, um, dat waren ze dus, de drie op een rij van Fred Heij. Begonnen met uh, Tina Charles en I love to love. En natuurlijk als tweede George McGray en uh, Rock You Baby. En dit waren de Archies. En zij hadden het over sugar, ja. Nou, waren ze lekker dan, of niet? We gaan uh, naar Glennis Grace. En uit, zeg niks. Neem het voor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 Hallig nummer, uh, Grandis Grace en Zeg Niks. We hebben nog een verzoekplaatje. En dat is afkomstig van Miranda uit Rotterdam. En die vraagt een plaatje aan speciaal voor haar moeder. En dat moest een plaatje zijn van Stellenbos. En weer ging een vriendschap kapot. Weer ging een vriendschap kapot. En jij kwam niet meer. Hier in mijn hart, in tween, voor. En weer ging een vriendschap kapot. Aangevraagd door Miranda uit Rotterdam. Voor haar moeder. Ja, wippi uit Rotterdam. Hé, hey, we gaan... Uh, ja, Dat was trouwens het laatste verzoekplaatje. Want we gaan wel weer uh, uh, ja, op de klok af van 7 uur. Nog een uh, minuut of zes. En uh, ja, we gaan nog uh, dus wat, uh, wat plaatjes draaien tegen, tot die tijd. En uh, ik heb genomen... Uh, ja, André Hazes. En uh, André uh, wil niet. Ja... Ik wou net zeggen, wat blijf je André? Ja, ah, dat is die hoor. Ik grep het wel. Ik moest het horen van de buren Dat jij opeens verdween Kaal zijn nu thuis de muren Jij bent zo hard. Weg, alles tot je genomen Een huis, een herinnering, een foto op de grond Is alles wat ik heb Je had het mij beter kunnen vertellen Ik had je laten gaan, maar ik had dan geweten Nieuw beginnen Wat vind ik dit gemeen Toch zal ik blijven knokken Hier kom ik ook wel over Nooit geloof. De telefoon, daar zit ik naar te turen, maar ik weet je belt niet, misschien is het goed, ik zet je uit mijn hoofd.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 niet zo Of hoor je liever een Engelse plaat? Yes het kan allemaal op www.zfmartiesten.nl Zo ja, zo is het. We gaan het laatste stukje draaien. Het is uh, bijna 7 uur en ik zou zeggen... vanaf deze kant uh, bedankt uh, voor het kijken. Bedankt voor het luisteren, bedankt voor de verzoekjes. En uh, ja, ik wens u een uh, goed weekend. Geniet ervan. Het was een heerlijk weertje vandaag. Dus ik hoop uh, de rest van de dag ook nog. En sowieso tot volgende week. Ik zou zeggen, joep doei, De maatschappij en de groetjes. Bye. Je lacht, je lekt, je danst en voelt je fijn. Ik zag je staan, je liep ineens naar mij.